Jorien Bouwman met het NOS Journaal. Voor een explosie van vorige maand in Amsterdam-Osdorp... zijn drie verdachten aangehouden. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Het gaat om twee jongens van 15 en 16 jaar... en een man van 22 die intussen is vrijgelaten. De 15-jarige wordt verdacht van betrokkenheid bij de explosie. De jongen van 16 had een handgranaat bij zich... die vermoedelijk bedoeld was voor het huis. Het aantal explosies bij woningen en bedrijfspanden neemt al jaren toe... Volgens de politie gaat het vaak om jonge daders... die door criminelen worden geronseld om aanslagen te plegen. Het Israëlische leger zegt dat Palestijnse burgers... het zuiden van Ganyunis direct moeten verlaten. Israël kondigt een zware aanval in het gebied aan... omdat Hamas-militanten mortiergranaten zouden afschieten... vanuit humanitaire zones in het zuiden van de stad. Vorige week werd zo'n 180.000 Palestijnen opgedragen... het oosten van Ganyunis te verlaten... Het leger stuurt de bewoners naar de zogenoemde Veilige Zone in Mawazi, maar ook daar heeft Israël diverse bombardementen uitgevoerd. Op Curaçao gaan vandaag voor het eerst twee vrouwen met elkaar trouwen. Twee weken geleden oordeelde de Hoge Raad... dat mensen van hetzelfde geslacht per direct met elkaar mogen trouwen op Aruba en Curaçao. De regeringen van de eilanden waren er tegen, maar de Hoge Raad gaf hen geen gelijk... Sinds de uitspraak zijn nog zeker acht andere koppels in ondertrouw gegaan op Curaçao. Vakantiegangers die vandaag naar of via Frankrijk reizen moeten rekening houden met veel files. Het is Zwarte Zaterdag, de dag dat ook veel Fransen en Duitsers op vakantie gaan. Vanwege de Olympische Spelen is het rond Parijs extra druk. Het advies is om de stad en de omgeving volledig te mijden... Maar ook op de omleidingsroutes zal het druk zijn, verwacht de ANWB. Op de Route du Soleil en op de Brennerpas staan inmiddels al lange files. Het weer droog en zonnig met wel wat sluierwolken. In Limburg mogelijk nog wat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen veel zon, vooral in het westen. Het wordt dan ook wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB.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 Goedemorgen, Zandvoort. Uh, de redactie is uh, gaan de kleiduipen schieten. En uh, Maya die staat nog de muziek en de techniek te doen. Tegenover mij zit Hille Jansen. Goedemorgen. Goedemorgen Ben. Ben je al een beetje uh, bijgekomen? Ja, dat, dat was best een happening. Ja. Onverwachts, want ik mocht uh, vanaf woensdag niet meer in het museum komen. Oh. En uh, ja, ik denk ik moet bij de IJsselander Zandvoort zijn. En, nou ja, dat doe ik dan vrijdag maar. Weet je wel? Dus ik, ik wist wel dat ze met wat bezig waren. Terwijl ik had gezegd, ik hoef helemaal geen feestje. Nee, maar zo kennen we je natuurlijk wel uh, een beetje. Uh, je, je hoeft niet zo nodig aan de nee. voorkant te staan. Maar ja, uiteindelijk uh, is dit toch iets wat, uh, wat afsluit. Ja. Hè? Uh, de, de, je, je contract en ja, je gaat ook met pensioen om het zo maar eens, uh, ja, netjes te zeggen. Ja. Uh, dat is niet helemaal waar, maar daar kom ik, kom ik straks nog even op. Uh, je sluit dat toch af. Zo'n uh, periode. Het is best wel een intensieve periode geweest. Hè, want, uh... Ja, weet je, als je uh, uh, met hart en ziel voor gaat. en je zit met uh, nou ja, beperkte budgetten. Uh, er is geen professionele bouwploeg. Dus uh, uh, iemand zei ooit tegen mij. van ja, maar dat is toch helemaal niet de taak van de directeur. om de vloer te boenen en de muren te schilderen. Nou ja, uh, wel, wel dus, want zo werkt het in het museum. En als je niet heel erg hard kan werken... dan komt er ook niks van. Hey, dat is ook uh, een van mijn vragen toen. Want ik, ik, ik kom daar natuurlijk regelmatig... om te kijken naar de tentoonstelling En dan zie ik een hele verbouwing in plaatsgevonden. Absoluut. En ja. dat moet je toch allemaal maar doen met die vrijwilligers? Nou ja, dat is ook van uh, altijd vooruitdenken... Uh, de bunkertentoonstelling, uh, Ja, even niet te ingewikkeld maken... want we hebben maar één week voor de opbouw... van de volgende tentoonstelling. En dat betekent dat alle muren die grijs waren... weer wit moeten. En dat leger groen, dat moest er allemaal af. Nou, dat is vier, vier lagen wit eroverheen... voordat het weer... Uh... Dus de binnenkant van het museum wordt steeds kleiner. Yes. <laughs> ja, we hebben heel wat afgeschilderd daar. Ja, maar ook... ook uh... De tentoonstelling voor de bunkerploeg, uh, dat was een rustige binnenkant. Dan dat was je... speelgoed, hè? Ja, maar in, in, in, in ja. als je er zo omheen kijkt, was dat, een, dat was ja. redelijk rustig. Ja. En die um, bunker tentoonstelling was natuurlijk allerlei lege kleuren en, en dingen erop. Dat is ook een hele verbouwing, natuurlijk. Nou ja, daar zijn we twee jaar mee bezig geweest. En uh, daar fondsen voor gewerfd en... Nou ja, als je dat dan allemaal binnen hebt, moet je het ook gaan waarmaken. Dus mm -hmm. uh, interactieve dingen, uh, de beleveningstafel, uh, op het plafond allerlei voorstellingen met vliegtuigen, met voedseldroppings. En nou ja, dan komt er ook een heel groot stuk techniek uh, uh, om de hoek. En daar heb je echt professionele hulp bij nodig. Die, uh, om even door te gaan op die bunker-tentoonstelling, uh, met wie verzin je dat? Want nou, wat je ja. zegt uh, een filmpje hier een projectie op, uh, ja. op, het, op het middenstuk, op het plafond. Ja. Hoe, hoe komen die dingen samen? Nou, dat is door de tentoonstellingsmaker Stefan de Groot. En die heeft daarvoor al... Uh, we gaan naar Zandvoort met een interactieve uh, multimedia presentatie. Van vroeger was het zo en nu is het zo geworden, hè? Zandvoort. En hij heeft ook een productie van Sissy gedaan... Dus hij, hij kan wel wat. En, en hij schakelt dan mensen in. En dan komt hij met een concept. En dan gaan we met z'n allen voor zitten. Dan heb je een werkgroep. En uh, nou, daar moet je natuurlijk ook de centen voor binnenhalen. Dus dat ja, ja. is echt heel veel werk geweest. Ja, dat is zo. Um, in al die jaren... Uh, meneer Bluis heeft het nog eens een beetje aangehaald... dat je als ambtenaar daar begon. En even met... Nou, zo heb je mij ook geschikt voor Week van de Zee. Ja, uh, heel veel nou, nou, raar... Volgens mij, ik zat aan de balie en ik had een oproep gedaan. En jij was de enige die reageerde. <laughs> van, ik wil je wel helpen hoor. Ja, helpen maar ja. Ik had er helemaal geen, geen idee van. Maar het was eigenlijk hartstikke, hartstikke leuk, leuk geworden. Jammer dat dat uh, uiteindelijk niet meer doorgegaan is. Maar goed, uh, daar starten ook een beetje uh, allerlei evenementen. Het werd steeds groter en groter. Ja. Uh, je bent natuurlijk veel speel geweest achter evenementen. Zeker in die tijd. Ja. Uh, over naar het museum. Hoeveel jaar heb je eigenlijk in het museum gezeten? Nou, een kleine twaalf jaar. Twaalf jaar. In die twaalf jaar diverse uh, tentoonstellingen, exposities, uh, uh, belevingsdingen. Wat springt er voor jou echt uit? Een stuk of twee, drie? Nou, ik, die Frans Molenaar. Uh, omdat ik zelf uh, heel veel heb met kunst uh, nee. en uh, fashion... En uh, toen kwam ik op een gegeven moment bij hem in huis... terwijl hij net was overleden. En dat kwam ook weer via zijn broer, Rob Molenaar. Mm. Die woonde gewoon in Zandvoort. En die zegt van, ik neem je wel mee. En dan denk je, het was zo uh, onwerkelijk... want hij was dus net overleden. En dan zie je dat de, de, de foto's van hem van de muur af. En dan zie je zo'n afdruk, weet je wel... Die, die erover blijft als je heel lang een foto hebt mm. laten hangen... En, nou, toen uh, de, de, noemde ze dat executair testamentair. Die liep daar in de ronde en uh, die zegt, moet je even meenemen? zie ik al die haute couture hangen die nooit iemand kan betalen. Dus nou, ik heb daar uh, twee jassen gekocht voor uh, wat ik wel kon betalen. <lacht> en, uh, en, en bij passende hoed, ik heb het nog nooit opgehad. <lacht> het is heel flamboyant. En heel opvallend. En nou ja, goed, daar hebben we een hele tentoonstelling van ingericht. En Mart Visser vond ik natuurlijk ook prachtig. En uh, nou ja, we hebben natuurlijk heel veel gedaan met circuit-tentoonstellingen. En uh, dan zie je de historische Grand Prix. Dat rijdt langs. En er staan een paar auto's voor het museum. Dat zijn niet normale auto's. Dus in no time is het dan zwart van de mensen. Want die komen naar die auto's kijken. Ja. Hup, deuren open. Hup, allemaal en, in het museum. En weer naar binnen toe. Ja. ja, dat zijn leuke dingen. Uh, je sluit het af. Uh, met wat voor gevoel? Uh, nou ja, we, we gaan gewoon weer wat anders doen. Um, ik ben, ik wil niet zeggen uitgespeeld. Want ik heb nog steeds heel veel ideeën. En, uh, maar we hebben natuurlijk nu ook het Oude Raadhuis uh, via de Stichting Beleef Zandvoort. Dus wat er niet meer past in het museum... kan ook weer naar het raadhuis toe. En buiten op de boulevard... die, doen, die mm -hmm. doen wij. En open monumenten dagen. Dus ik kan wel op blijven noemen. Ja. Je bent lang niet uitgespeeld, hoor ik al. Nee, en het Cultuurcafé dat staat weer op stapel. 5 september. We zijn echt die verbindende factor... tussen de, de kunstenaars en instanties... en dan gewoon ook dingen doen... En wat je daar als rode draad altijd ziet, een kunstenaar, iemand die theater maakt. Ik ben gewoon een theatermaker. Ik hou helemaal niet van formuliertjes invullen. Hmm. Dus je hebt altijd een paar gekken nodig die gaan organiseren. Die wel die fondsen gaan aanschrijven ja. en formuliertjes invullen richting gemeente. Hmm. Dus ja, dat zijn ook de, de minder leuke dingen, maar anders komt er niks van. Nee, dat, dat, dat nou, moet gebeuren. Nou, daar weet jij ook alles van. Ja, dat moet gebeuren. En... Proef bij sommige mensen dat het moeilijker gaat worden, of moeilijk is aan het worden. Maar goed, dat, uh, als je helemaal doorheen bent, dan ben je doorheen. En als je weet hoe het moet, dan komt het meestal wel goed. Um, Cultuurcafé is ook een beetje van de gemeente, toch? Cultuurcafé is eigenlijk een soort uitvoering van de cultuurvisie. En uh, die is een paar jaar geleden dan vernieuwd en vastgesteld en en dan kan je wel uh, een heel mooi plan hebben in de kast. Die moet je ook gaan uitvoeren. Dus Cultuurcafé is een van die, van die uitvoerdingen. En dat betekent dat je een heel programma samenstelt met leuke thema's. Ja. En, nou, uh, Bijvoorbeeld Arnold-Jan Schier is de vorige keer geweest... en dan zegt hij, vind je het goed als ik meteen een egg doe? Ja, natuurlijk. Ah. Ja, en dan komt uh, Joyce Gover de, een presentatie doen... van haar fototentoonstelling voor de KNRM... Dus, Weet je, Dan ga je van elkaar leren. Uh, heb ik volgende keer een, een fotograaf nodig. Dan weet je. Ja, er zijn zoveel fotografen in Zandvoort. Maar um, dat is gewoon het netwerk. Ja, ja dat moet je ook wel hebben. Uh, een interview namens Dagbas. Ik had eigenlijk wel wat voor de gemeente willen doen. Uh, maar de gemeente wilde het eigenlijk liever niet. Nee niet de gemeente. Het, uh, het bestuur van, ah, okay. van het museum. En toen dacht ik. Ik kan best doorgaan als ZZP'er. Nog een paar jaar. En onder andere, dan kan er iemand er zo bij komen, maar dat wilde het bestuur niet. Dus nou, ga okay, ja, ik wat in, anders verzinnen. In, inmiddels uh, is de stichting <coughs> Beleef Zandvoort in, het, uh, in de wereld gegooid. Um, is dat eigenlijk een stichting, Beleef Zandvoort, voor alle evenementen, alle leuke dingen in Zandvoort, of is het alleen cultuur? Nou, we willen echt wel het bij cultuur houden. En, maar dat betekent ook een, een deel communicatie. Dat we ook zeggen van we maken een soort uh, cultureel evenementenladdertje. Uh, uh, je ziet het al op de website. Uh, degene die hier net was, die wil reclame maken over zijn fototentoonstelling. Ja. Dat kan gewoon op de website voor. Dus ook dat is weer uh, verbinden. Het oude raadhuis bestaat uit een kamer of vijf, zes geloof ik. Ja, dat is best veel. Uh, dat is best veel. Ja. Um, is, is het plan om daar ook te exposeren? Nou, dat, dat doen we dus al een hele tijd. Uh, Fred Roosenaart, die heb ik gevraagd... Van, dat zou dat jij... is deze expositie? Ja, die nu is. ja. ja maar ook in, al in het begin. Hè, het, het gebouw stond leeg. Uh, er zijn steeds mensen die willen exposeren... maar de gemeente heeft geen zin. Uh, dan weer die, dan weer die, dan weer die. Allemaal losse contracten, dus... Stichting Beleef Zand, Het is eigenlijk een praktisch iets van... dan kunnen we dat daarmee gaan regelen. Mm -hmm. En uh, toen dacht ik van, ja, maar dan heb je al die zalen te vullen. Dus Fred, volgens mij wilde jij dat ook al een keertje. En die heeft een heel netwerk. En uh, hartstikke leuke tentoonstellingen. Met Donna Kobani en nou ja, heel zijn netwerk. En dan uh, vooraan zit een collectief uit Haarlem. Die is er dan in gaat er even uit, komt weer terug. En nu zit er dus een totale pride tentoonstelling. En ze zijn allemaal self supportive. Ja, dus hoef je alleen maar te zeggen... Van je, die kamer is voor jou en uh, maak er Nou, het dat mooi. Het is wel... Ja, geen rotzooi maken. En ja, Opruimen en netjes afsluiten. Uh, weet je, er zijn een aantal spelregels daar. En als iedereen zich eraan houdt... kunnen we het heel lang volhouden. En de gemeente heeft toen ook gezegd... met de burgemeester van... Uh, zo snel gaat het bij ons allemaal niet. Dus voorlopig... Uh, heb je er nog plezier van. En het is allemaal gratis. En daar kun je weer kunstenaars mee helpen. Nou, de nota verbouwing raadhuisjes van 2019 is dus het Het Kan er een tijdje duren. Ik heb hem toevallig van de week doorgelezen. Dus het kan er een tijdje duren. Um, na de praat komt er dan? Na de Pride, uh, nou we hadden eerst bedacht van uh, een, een nieuw uh, fenomeen. En dat, is, uh, dat gaan we doorschuiven naar volgend jaar. Dat is uh, uh, kinderen die surfen, maar een, een handicap hebben. Een, een hele mooie fototentoonstelling. En uh, dat, dat wordt een surfproject. Dat wordt dan volgend jaar. Uh, dit jaar mag um, Fred er nog in blijven. Die heeft nog een heel programma, want we doen natuurlijk ook Zandvoort Art... En oh. daarna wil hij nog iets doen met de roze kunstlijn Haarlem. Dus tot december zitten we zie daar ik wel je, vol. Zit je ja. weer vol. Ja. En in januari komt er een soort stijlkamer. En dat wordt dan samengedaan met Michiel Drommel, Mieke Hollander, Jan Kool. En dan uh, wordt daar de, de, de strandtent van Michiel Drommel oh, die weer opgepakt. Daar wou ik net even over ja. hebben, want dat is jaren geleden... dat die strandtent op het pleintje stond van het museum. Ja, hij stond binnen. Uh, met zand en al. Die, ik dacht, ja. die, oh nee, we hebben buiten hebben, hebben gezeten met, ja. uh, met ons clubpie. En binnen hebben we die ja, foto's nog klopt. gemaakt. Ja, ja dat, dat was de geweldige Strandtent. Nou, dat heeft heel veel bezoekers getrokken. Uh, ja. Want het strand is natuurlijk een van de belangrijkste pijlers van Zandvoort. En dan laat je de historie zien. En dat je denkt: van, jeetje, was het leven op strand vroeger zo? Met de kruiwagentje er naartoe en er waren geen ijskasten. En, nee, een dekzeilen moesten er voor, ja. voor als strandtent dienen. En ja. Maar dat wordt weer in ere hersteld voor een paar maanden. En daarna zien we wel. Nou, in ieder geval uh, genoeg te doen. Ja. En dank voor je komst. Neem, neem een rustig weekend, zou ik zeggen. Je hebt al die bloemen nog in fase te zetten. Ja, en, maar nu heb ik echt tijd om naar het strand te gaan. Dat ga je zeker doen vandaag. Absoluut. Oké, okay, dankjewel. Graag gedaan. They will never tear us apart Groot is uh, duinwachter in rusten moet ik zeggen, want je uh, moet even de microfoon pakken op, want hij is natuurlijk uh, wel gepensioneerd, maar hij doet niet als gepensioneerde, want hij is hartstikke druk. Ja, ja dat klopt. <laughs> ja, kijk, er komt de struin in de duinen aan. Het mooie boek van uh, de Waardlijnduinen, wat overal uh, te verkrijgen is. Gerard, um, gepensioneerd maar druk. Kom je nog veel in de duinen? Ja. Want er is, ja, het, het blijft toch trekken. Hè? Dat, uh, ja, dat noem ik dan. Je hebt groene ogen. Je hebt, uh, <lacht> ja, weet je wel. Je, ik ben geboren op, op het platteland. En dan 25 jaar daar gewerkt. Uh, dus je hebt allerlei kennissen en vrienden opgebouwd. Dus ik ga regelmatig nog met ex-collega's uh, lekker een rondje rijden. En dan gauw we er weer iets bijzonders uh, te zien. is. Uh, bijvoorbeeld laatst was er de groene bijeneter. Nou, een hele zeldzame vogel in Nederland... Maar een baakje gezien. Uh, je ja, ja. is niet gelijk druk met spotters dan? Ja, oh god. Ja, er, er stonden wel uh, nou, 50 tot 100 uh, vogelaars. Ik uh. vind het altijd wel interessant. Want iemand ziet dat beest. Ja. En binnen no time staan er 150 uh, fotografen. Ja, Ho ja. Hoe doen ze dus, dat? Mijn allemaal oproepen? Ja, ik denk via waarnemingen. Waarneming.nl En dan lezen ze dat, uh, bijvoorbeeld gisteren was er een zwarte ooievaar. Nou, dus, dus, zo Zeldzaam, niet zo bijzonder als die groene uh, nee, bijeneter. Maar goed, dat, ja, als je dat dan leest en je denkt... nou, die wil ik toch ook wel eens zien. Dan ga je erheen. En uh, nou ja, Dat was met die bijeneter ook. Die, normaal zie je die ja, helemaal in Spanje of, of, of, of, of nog Cyprus. Of hmm. nog verder, weet je wel. Dus ja, dat, dat wil je als vogelaar. En vooral mijn vrouw is, een, <laughs> is vooral uh, een fanatieke vogelaar. Ja. Ik ben meer uh, generalist van alles wat... Als, als ik mezelf vlinders zie of uh, mooie bloeiende plantjes. Dat is allemaal mooi. Uh, ja, maar ook de mensen. Ik ben echt de mensenmens. Dus Dat, dat uh, dus alle mensen die je ontmoet in het duin. Dus... Die, die je wegstuurt uit het stiltegebied zeker. <laughs> ja, ja, ja. Of op de fiets erachteraan met de jeep. Ja, spannende tijden. Ja, fiets is niet meer hè? Nee, nou ja, die 200 fietsers uh, met een uh, fietsvergunning, die mogen altijd nog... Uh, die mogen nog altijd in de duin. Dat kunnen ze altijd nog aanvragen. Ja, ja. Dus, uh, een doktersverklaring. Of, uh, dus ze moeten een aantal dingetjes uh, mankeren in ieder geval. Je mag niet zomaar op de fiets naar binnen? Nee. Nee, oké. Okay. Nee. Ja, dat is ook wel logisch ook. Ja, dan wordt het. Uh, kijk, er komt er wandelend meer dan dus een die, miljoen al die mountainbikes uh, in. Uh... Ja, dat zie je dan. Ja. Uh, bijvoorbeeld in de Kennemerduinen Duinen wel uh, natuurlijk. Maar ja, daar heb je ook fietsparen er dwars doorheen. Bij ons is het echt een wandelgebied... En dan is het... Uh, nou, vandaag zou het niet zo... Kijk, als het heel warm is, is het niet zo druk. Maar in, die, uh, in het voorjaar en in de herfst en de mooie winterdagen... Mm -hmm. Nou, dan staan die verkeerplaatsen vol. En... je maar zo'n dag als vandaag... Hè, het, het is heet, het wordt nog heter... Dan zijn de dieren ook niet meer te zien, want die, die trekken zich ook terug. Ja, klopt. Ja, als je nu bijvoorbeeld zo rond de, rond de middag de duining gaat... Dan uh, hoor je geen vogel, dan uh, die herten liggen lekker in de schaduw... En, en dus ja, Dan is het echt stil. Dan moet je. Wil je zomers naar de duin gaan... dan moet je vroeg opstaan. moet je eigenlijk gewoon uh, de wekker zetten. Vijf Ligt. uur, half zes. En uh, zorgen dat je daar om zes uur bent. Dan Zo, leeft de duin. Ja, dan is het nog die dauw. Weet je wel, zit nog lekker... Uh, en daar houden die, die, die, de, de dieren ook van en de vogels ook van. Mm -hmm. Dus uh, Dan is er nog wat te beleven. Wat ook uh, een beleving is... is de schaapskudde die terugkeert naar uh, de duinen... Um, is, is dat echt nodig? Ja, ja, het is sowieso prachtig om, t, ja, ja, om dus te zien. Maar, uh, maar het heeft uh, ook een functie. Ja, het, het heeft uh, zekere functie. 250 uh, van de kemp ja, Kempische heidenschapen. Dus een uh, soort. Sterk, st ja, sterk ras, soort, go goede wol. Uh, en die grazen dus uh, het gras echt weg. De damherten die hebben de laatste jaren allemaal lekkere kruiden en plantjes weggevreten. Alles wat ze lekker vinden, maar ook de fijne grassen. Maar het grove gras... Het gewone grassen niet lekker Nee, niet het is echt... Ja. Nee. Ze eten alleen maar de gebakjes ertussen, ja, aan, dat ja, zeg ja. ik altijd. Ja. Daarom gaan ze ook het dorp in, lekkere dingen op. Ja, ja, ja. ja hè. onze viooltjes en noem maar op. Dus, maar die schapen, die vreten gewoon echt alles kaal. En uh, alles kaal, tot een bepaald niveau natuurlijk. En dan en er loopt een herder bij, herder Thomas dit keer... En die uh, kan ze dus sturen. Mm -hmm. Dus is er een stukje kaal genoeg... Nou, dan stuurt hij ze naar het volgende gebied. Bespreken jullie dat met elkaar? Dat, ja. Wat je graag uh, kaal gevreten wil ja. hebben? Want hier is veel, hier is wat minder. Ja, er is, er is een projectleider bij ons, Maarten Jan. Dat staat ook allemaal op de podcast trouwens. Mm -hmm. hè? Die, uh, van, dit keer stond er in het Zandvoortse krantje een ja. artikel... met die QR-code, je kan hem zo... Je QR-code erboven. Ja, precies. En die Maarten Jan, dat is de projectleider. En die hebben samen met de, de ecologen allemaal gebieden. Ja, dat bijvoorbeeld het Waterveld, eh, het eiland van Rolvers. De, de Marlberg. Mm -hmm. Allemaal van die plekjes aangewezen waar het erg verruigd is. Dus daar gaat die Hedder Thomas met zijn borenkollie eh, en zijn 250 schapen naartoe. Dus dan, eh, ja, zo moeten ze tot en met half november... De boel lekker... Uh, ja. Op pijl weer. Ja, ja. ja, en dan volgend jaar komen ze weer terug he, van het voorjaar. Misschien een gekke vraag, maar wat, wat, wat doen zij s'avonds? avonds? Die schapen... Gaan ja. ze naar de kooi? Ja, die schapen gaan in een soort uh, kraal. Uh, een raster gaat eromheen. En dan er komt water bij. Die, die Thomas heeft het hartstikke ja, ja. druk. Want die moet met, constant met water uh, loop, uh, sjouwen. Uh, en met van die grote tanks vult hij weer al die bakken... En het uh, raster in orde maken, dat ze daar uh, ja, niet uitspringen of zo. En uh, nu bijvoorbeeld ook, het is weekend, dan zit dus in een weekendverblijf. En dat is een, een raster. Het uh, weekend wordt er niet geraasd. Uh, ja, dat is een heel groot verblijf. Dus dat is oh. een nieuw verblijf. En dan kunnen ze ook al die gele bloemen, bijvoorbeeld de sint jacobs hmm. is dat nu. Met die, met die zebra-rupsen erop, die gestreepte rupsen. Die vreet is lekker allemaal, uh, allemaal kaal in het weekend. En hij komt even goed nog een keer kijken. Kijk, de boswachters zijn er ook nog. Hè? Uh, en uh, dus, dus ze houden nee, het allemaal in de gaten. Maar het weekend gaat hij dus niet lopen door... Uh, nee, nee, hij komt maandagmorgen weer vroeg. En dan uh, trekt hij, hij weer naar het volgende gebied. Ja. Ik las uh, vanmorgen in Haams Dagblad dat ze ook varkens gebruiken om... Uh, om uh, Struiken weg te vreten. Oh ja. Is, is dat niks ja. voor de waterleiding? Nee, varkens. Nee, joh, maar die wollen, met die wollen. Met die, dat, dat noem je die houwers, uh, die zeg maar. Met die scherpe tanden. Die wollen mm. alles om. Dat moet je niet in een waterwinggebied <laughs> hebben. Want dan stroomt overal het water straks. Uh, in wilde zwijnen zou ook echt niet kunnen bij ons. Weet je wel, die, die, die, die maken hele gaten in, in, in, in dijken en. Mm. Uh, nou ja, maar die waterwinning van ons, dat gaat echt niet. kleine uh, vijand van de schapen is de wolf. Ja. ja. Uh, denk je dat die ooit hier, hier gaat komen? Ja, ja, er zijn twee vijanden eigenlijk. Eén uh, is een ziekte, de blauwtong. De blauwtong, wat ook ja. weer opkomt overigens. Ja, ja daar had maar Marijke. Marijke is uh, Dirksen. Dat is de eigenaar van de, van de schapen. Zij is ook herder, toch? Ja, zij is ook herder. En, uh, maar zij houdt vooral... Alle schapen, want ze, ze hebben op verschillende plekken bij Purmerend. In Horen loopt er hmm. nou een, he, een hele groep schapen van haar opwieringen. Dus uh, zij gaat al die plekken af en stuurt die herders aan. En uh, houdt alles in de gaten, overlegt dus met Waternet of andere bedrijven. Hmm. Uh, waar, waar schapen moeten komen. Ze hebben 2000 schapen trouwens, hè? dus ja. kun je nagaan. En die verhuurt ze eigenlijk gewoon. Het is gewoon een bedrijf. Een schapenbedrijf? Ja, ja. Nou ja het... en, zij is ook met een, een aantal... Ze is klein begonnen. Ja. Want zij heeft ook nog met een, met een kudde gelopen. Ja. En dus is het wel een beetje groter gegroeid. Dus. Ja, met, met, samen met een man doet ze ja, ja. dit. Het, het bedrijf. Het In interessant. Ja, het is... Uh, dus... Uh, uh, ja. ja. Zij komt af en toe gewoon kijken hoe, hoe, hoe het gaat, zeg maar. Dus tot november zijn ze bezig. Ja. Is het dan af? Nee, nee vol volgend jaar komen ze terug. Ja, ja de, de, de, de, wat, wat, wat na hun uh, eten groeit het gewoon weer omhoog. Ja, dus, dus, kijk, in de winter groeit het bijna niet. Okay. Maar zo gauw het in het voorjaar weer gaat groeien, nou, dan is hij er ook weer. En er komt een dus nieuw plan. Dan, sorry dan? Een nieuw eetplan komt er dan. ja Ja, nou, ze hebben nou zoveel gebieden al in kaart gebracht. Mm -hmm. uh, ja, dat ze voorlopig wel even voort kunnen horen. En, en kijk, die, die, die, die, die herten, um, die grazen zelf veel minder nu. Dus die... Die, die, die, die maken ook minder plat en minder... En het is juist goed dat die schaven het ook weer een beetje open trekken. Mm -hmm. en zo, hè? Dat er ook af en toe wat zandplekken komen. Dus uh, ja, het is gewoon sowieso goed voor soort... het evenwicht. Hè? Tegen de verruiging, tegen de vergrassing. Maar het is ook een prachtig gezicht. Uh, je kan gerust een praatje gaan maken. Maar die Heather Thomas, echt mm -hmm. een leuke vent. Je denkt je, je echt denkt uit, welk, uit welk boek komt ja, hij lopen welk boek komt <laughs> Ja. Ja. Je hebt het over vergrassing en, en verruwing hè? en ook over zand. Ja. Uh, is dat nog een issue, die zandverstuivingen? Ja, maar dat is voor, bij ons juist goed, hè? Ja, wij willen juist verstuivingen. Jullie willen meer verstuivingen? Ja, wij. Uh, of, kijk, in de zeereep, daar hebben we Noordvoort. Ja, ja. Hè? Dat is uh, waar die palen op het strand staan. En uh, waar we dan hopen dat de zeehondjes. Uh, Ooit oh, een keer toe, komen te ja. liggen. Ja, die komen ook af en toe ja, wel he? natuurlijk. Alleen, ja, de mens. Dat is ook moeilijk. Die houden heerlijk niet altijd over. Ja, heerlijk. die moeten eigenlijk het bovenlangs. <laughs> ja. Maar ja, het is geen verbod of zo. Dus ja, nee. dan, uh, um, en daar hebben we ook zes kleine kerven in de zeereep gemaakt. Dus daar stuift het zand, kalkrijke zand, stuift over, die, uh, over de zeereep heen. En dan krijg je weer uh, helmgras, duindorens en andere kalkrijke plantjes. Ga je dan uh, terug naar wat het ooit was? Nou, dat zou nooit meer komen, met die stikstof. Ook nou, niet, maar uh, toevallig hadden we het van de week over, kijk, die, die bomen. Hè, we zaten boven op, uh, um, zeg maar op het pad naar Bloemendaal, op, op zo'n bunker. Keken we rond en dan zie je het hele bos richting Overveen. Ja. Dus ja, dat, eigenlijk hoort dat daar niet. Nee, dat was een... Dennenbos was dat, ja. hè? Ja, ja, nee, die zijn aangeplant, hè. Dus uh, wij hebben steeds minder dennen, hè. Want uh, nu met die vernatting. Hmm. Ja, we komen zo voor ben van het ene op het andere. <laughs> ja, dat is zo niet. <laughs> nu met die vernatting. Daar in het zuiden van ons. Daar heb je nog oude duinrellen uh, lopen. En ze uh, zijn echt door die vele waterval. Er is een plas water ontstaan, jongen. Dat is ongelooflijk. Allerlei prachtige soorten vogels komen er naartoe. Uh, weidevogels, is dus allemaal. En, uh, dus, dus daar staat ook een dennenbos. Maar dat dennenbos gaat u eigenlijk. Ja, uit zichzelf te gronden. Die, de die staan met hun voeten in het water. En, en die ja. zo van een tijdje. Maar dat is al vanaf de winter. En nu, nu zakt het wel langzaam. Mm -hmm. Want het verdampt en verdroogt nu meer dan, dan dat er neervalt. Maar ik denk dat die dennen het niet gaan redden. Dus nee, nee. Dat, dat brengt het ook verder geen discussie. Waternet doet het niet zelf om ze weg te halen. En, uh, maar ik maar denk dat die, ze langzaam uh, verdwijnen. Die hele discussie was in kastricum of zo daar ja, dat ze ja. een heel bos wilden omgooien. Ja, omdat ja. men terug wilde naar wat het was. Ja, ja, ja precies. Den hebben we natuurlijk weinig weinig natuurwaarde eigenlijk. Mm -hmm. En uh, er groeit ook niks onder. En dus, ja, dus... dat is een beetje tweedelig. Hè? Eén wil het weg hebben. De ander zegt van, ja, het was hartstikke mooi die bomen joh. Ja, ja ze zijn ook het uh, jaar ja. rond groen. Dus ik ben altijd blij, uh, als je geeft met in, de, in, de, in de zomer of in de winter in vooral, dat je toch nog groene plekken hebt met, met die dennen. Ja, en daar zit daarom natuur. zeker. het is een beetje ja. van welke kant je kijkt. Ja, dus daarom is dit een mooie oplossing, als, als de natuur het zelf oplost. Dat ja. is het uh, allerbeste. We waren, we waren van vorige week waren we op de Kennemer. En daar hebben ze ook twee zandverstuivingen aangelegd. Maar dat loopt uit de hand zeker? Nee, nee. Oh, nee? nee, nee oh, oké. Okay. Het nee. is echt heel mooi om te zien. Oh, of Als de keren hebben we een golfclub. Het, ja, van het ja. witte zand. Ja. Het is prachtig om te zien. Ja, helemaal achterin. Uh, ja, en een beetje, uh, een beetje in het middelings. Ja, wat ik... Ook een, een groot stuk, uh, kaal gemaakt en echt een verstuiving aangelegd. Ja, en het stuift ook behoorlijk. Ja, dat hoop ik voor ze. Ja. Uh, oh, het is net gebeurd. Ja, ja, ja. Ja. Oh, ja. Daar stond nu al plas water in, omdat het grondwater uh, ja. dat natuurlijk heel hoog ja, komt. Ja, het is... Ja. Ook een discussie, hè, grondwater. Ja, dat, uh, nou ja, bij ons houden we dat uh, op peil, omdat wij waterwinning hebben. Dus bij ons is dat eigenlijk geen zo'n probleem. Ja, in het zuiden, die vernatting dan wel. Maar en, daar... voor de, en voor de fietsers natuurlijk, die, ja, dat is lastig. die naar Ier Muiden willen fietsen door het Nationaal Park. Ja, dat, dat gaat. Nou, ja, het gaat nu wel. Maar je moet wel even je voet omhoog houden. Want anders. <laughs> Ja, ja, die, ja. Ook hele artikelen over, uh, moet het nou opgeruimd worden, moet het niet opgeruimd worden. De beheerder zegt, belaten we laten wat het is. De fietser zeggen uh, ik kan niet meer fietsen. Ja, ja. Uh, ook daar is, bekijk ja. je dat van twee kanten natuurlijk. Ja, ja kijk, daar, die vernattingen zitten, die, die, die, die plassen over het fietspad heen, zitten we zelf in. Duimpannetjes, dalletjes. Ja, daar kun je, je wel in de grond gaan boren, om het water ja. eerder weg te hebben. Maar dan haalt, dat slift zo weer dicht. Dus dat is voor de PWN is dat dan eigenlijk ja, heel moeilijk. Omdat, ja, je ja. kan ook vlonders gaan liggen, neer gaan liggen, ja. Maar dan ben jij ook verantwoordelijk als er eentje weer valt tussen vlonder. In, in de vastzit. Ja. Dat was een discussie. Ja, dus, uh, nu hebben ze gewoon duidelijke borden staan. Verboden toegang. En toevallig houden uh, ongeveer 80% van de fietsers er niet aan. Want die willen gewoon. Nee, en het, is eigenlijk, het was nog wel een mooie sport. <laughs> Wij hebben het ook gedaan hoor. Uh, voeten omhoog. En gewoon door zijn ja, ja, Tot je omvalt. Ja, nou, je moet door. Nou, dat is wel een sport, maar uh, ik, ik zag toch ook dat twee mensen een bekeuring kregen die daar niet zo blij mee waren. Nee, je moet, echt, je moet eerst rondkijken. Dat is dat hij geen duim over tegenkomt. Ja. Ook niet in rust. Dat moet, nee, moet ik nou toch <laughs> zeggen. Als boswachter zeg ik dit nou al, want dat moet ik eigenlijk niet doen. Ja, nee, ja, maar... Ja. Uh, Kijk, hier, laten we eerlijk zijn. Uh, er gebeuren altijd wel dingen. Uh, wat, wat niet helemaal mag. En dit is. Je vernielt hier helemaal verder niks mee of zo. Alleen jij hebt jezelf er mee als je omvalt. ja. En er uh, was ook een. Uh, mijn moeder met zo'n uh, grote bakfiets. met kinderen erin. Ja, die kwam er niet doorheen. Die liep helemaal vol. Die bakfiets vol. <laughs> ja. <laughs> dus die doet het niet meer. Nee, nee. nee. Niet, niet. Geweldig. Ander discussiepunt. is natuurlijk ook nog de Natuurbrug. Ja. Er uh, is laatst weer een heel stuk over verschenen. Moet het nou open, moet het niet open? Ja, dat is, maar goed nieuws. Hè? Want het, als mensen de podcast luisteren. Zegt die uh, uh, Maarten-Jan van der Meulen. Hè, projectleider van uh, onder andere van deze schapen. Ook, hij is op meerdere. Van meerdere mm -hmm. projecten natuurlijk het baggeren in het duin. Hè, dat, dat die geulen niet uh, dicht slippen. Want moet elk jaar. Elke dag wordt er zelf water ingepompt. En moet. Filtreren. Mm -hmm. Nou ja, dan, moet er, dan komt er zo'n sliplaagje, ontstaat er in zo'n geul. En dat moet uh, onder 10 jaar, 15 jaar, wordt het weer verwijderd. En dan blijft het goed doorgankelijk. Dus hij heeft allerlei soorten projecten en hij vertelde dan ook... Hij zegt ja, zoals het nu gaat, hè, de telling uh, is weer geweest in uh, april, begin april. En we hebben er dus 1150, ik kan er 50 naast zitten, maar plusminus 1150 uh, geteld... En uh, er zijn vooral nu nog uh, heel veel uh, mannen, hè, dat zie je ook wel als je gaat wandelen... heel veel mannen, prachtige gewijen trouwens, dit jaar. Hè? Ja, je kan merken dat er meer voedsel is, die gewijen worden weer groter. En uh, dat herinner ik me nog van, van 15, 20 jaar geleden. Toen vond ik af en toe geweien jongen, dat, oh, die, dat zijn hele grote knots die, die van die de gewei. Dat je ook weer vinden. Nee, nee. <laughs> maar nu komt het weer terug. Ja, dus ja. minder herten zijn er, dus meer voedsel, goed voedsel... Dus dan groeien ze ook beter. En die gewijen ook. En uh, dus we, uh, we gaan richting het streefgetal. Hè? Het streefgetal van 800. Nou, 1150. Heel weinig hinders nog maar. Hè? Weet je wel. Uh, uh, je probeert een evenwicht tussen hinders ja, en herten te hebben. Dus veel minder kalveren geboren Dus hij zei iets... Ja, Rick, Kijk, ik, zit er, ik ben er nu al een paar maanden uit daar. Dus ik weet niet meer alles. Maar hij vertelde iets: het zou zomaar volgend jaar, of, of zeker het jaar erop, kunnen gebeuren dat die brug open gaat. Als je het gebied een beetje kent, hè, en uh, dat, dat ken jij zeker, als ze het gaan oversteken, komen ze in uh, het middenstuk terecht, zal ik maar zeggen, ja. tussen uh, de, de zandbosselaan en de, de trein in. Uh, daar staan niet echt hoge hekken, toch? Nee. Nog nee, niet? Nee. Hoe moet dat dan nog? Nee, maar, maar daar lopen ook al veel, uh, daar lopen ja, lopen veel herten. Heen, ja, ja. Ja, als, als, en, als men nu gaat heen en weer lopen. Ja, maar uh, daar lopen ook al herten. Die gaan over die Natuurbrug heen van, de, van het spoor. Ja. En over de, de Natuurbrug van de, zee, uh, van de Zeeweg. Hè. Dus uh, dan heb je echt een Ecolint. Dat wilden ze dat, eigenlijk. Dat wilden ze, ja. ja, helemaal van Noordwijk tot, tot en met het uh, Noordzeekanaal aan toe. op dat. Kijk, een Ecolint. Ja, kijk, je. Hij is 40, 50 meter breed. Er zijn ook hele stukken waar ze zelf niet overheen kunnen. Nee, nee, nee. Maar, dat, dat moeten ze, maar herten zijn slim hoor. Ja, Je hebt ja. niet voor niks hertenkampen. Hè. Kijk, mensen zeggen wel eens: ik, herten, maar, maar reën dan? Ik zeg: nee, reën die zijn schuw. Die, die, die kunnen niet tegen stress. Je zou nooit horen van een reënkamp, want die gaan dood van de stress alleen al. Hetten niet, Herten zijn gewoon... Die, die zijn heel snel aan mensen gewend. Ja, prima, ja. Dat hebben we vroeger ook gemerkt... als we ze wel gingen zenderen voor onderzoek. Hetten die waren zo slim, jongen. Die bleven staan. En die, die bleven soms in het bosje staan. En opeens kwamen ze te voorsprongen... en sprongen ze over ons heen. Weet je wel? Ja, niks de vrijheid in. <laughs> ja. Maar reeën die waren raakten in paniek. En uh, ja, die, die, die liepen tegen hekken aan dan en zo allemaal. Ja, dat zie je hier idee. in de Zuidduinen wel... als er honden achterna gingen... Ja. Weet je wel, ja, die reën lopen zich kapot. Dus die herten zijn heel slim. Die, die weten die brug echt wel te vinden dan. Ja. Nou, ik, ik vind het wel interessant, want dan krijg je ook echt, wat je zegt, een lint. Ja. En dat, eigenlijk is dat ook de bedoeling. En uh, dat tweede stuk kan je gewoon in fietsen, dat tussenstuk. Ja. Dus dat is redelijk open. Ja. Nou, ik ben er wel benieuwd hoe dat, uh, hoe ja. dat uh, gevolgen. Ja, en, en het leuke is, Ben, van de andere kant wij krijgen weer de reeën van hun. Hè. wij ja. hebben bijna geen reeën meer omdat de herten hadden al de reeën weggeconcurreerd. moment nou komen ze vanuit staatsbosbeheer. bosbeheer komen ze vanuit, op de kant op. komen ze, komen ze ook al hè, bij ja. Langevelde slag en straks als de natuurbrug open is komen ze ook van die kant hun zijn weer blij met de boomwaters van ons. Bijvoorbeeld bij ons zijn meer boomwaters gesignaleerd en geteld hmm. dan bij hun. Dus die gaan ook over die brug heen. Dus zo help zo je elkaar met uh, ja, verschillende dieren. Het ja. niveau wordt uh, gewoon goed verdeeld. Dan. Ja. De, de ja. populatie wordt goed verdeeld. Ja. Gerard, dank voor uh, een heleboel uitleg over de schapen... en uh, alle andere dingen die we besproken hebben... Uh, kom graag nog een keer terug ja, als ik... je weer, weer leuke dingen hebt <laughs> in meegemaakt in de uh, ja. spannende wereld van de duinen. Dankjewel. Graag gedaan. We don't need no education. We don't need no education. Thought control No dark sarcasm in the classroom to do to make you care What do I do when lightning strikes me And I wake up and find that you're not there What have I got to do to make you want me mm -hmm. What have I got to do to be heard? What do I say when it's all over, and sorry seems to be a hardest word. Sad, so, sad. it's so a situation And it's getting more and more absurd It's sad, it's so sad Why can't we talk it over Oh, it seems to me It's sorry, it seems to me een rustig muziekje. We hebben nog een aantal dingen voor de agenda... want het is natuurlijk zomertijd... en het is dit weekend ook een Pride at the Beach... om daar maar eens mee te beginnen. Uh, met het thema Together... begint het natuurlijk alweer... Uh, het is al begonnen met een expositie together... in het oude raadhuis. Uh, morgen is er een, uh, een regenboog kerkdienst... en die begint om 10 uur... in de protestantse kerk, Kerkplein 1. Uh, dan is er ook nog te brunchen. Uh, er is ook nog een concert... Op maandag op het Raadhuisplein is het feest. Daar is natuurlijk ook nog de Pride Parade at the beach. Om één uur begint het pre-party op het Stationsplein. Om drie uur begint de parade. En die eindigt op het Raadhuisplein voor het pleinfeest. Kijk gewoon even op prideatthebeach.com en daar vind je het hele programma. Waar ook een mooi programma op staat en dat is van pluspunt... is pluspuntzandvoort.nl. Uh, het heet Loeshoe... En ze zouden hierover komen vertellen, maar door allerlei omstandigheden kan dat niet. Kijk even op die website, want het is een zes weken durend programma. En het is al begonnen op, uh, op 21 juli zondag, begint dat helemaal. En dat gaat door tot uh, 1 september. Elke week is er wat te doen voor allerlei leeftijdsgroepen van 6 tot 9 jaar. Van 10 tot 12, uh, ook wat ouderen kunnen terecht. Het gaat over chillen, voedsel, is er een jeugdhonk, kan je naartoe. Kijk op de website van pluspunt. En de jeugd kan erin. Voor sommige activiteiten moet je inschrijven. Anders uh, kan je niet meedoen. Dus kijk op de website van pluspunt en kijk naar Loesu en het programma. Uh, altijd leuk, maar schrijf je wel in. programma's zijn uh, Chill mee van 6 tot 9 jaar. Chill Out van 10 tot 12 jaar. En het jeugdhonk is open van 12 tot en met 18 jaar. Dus er is genoeg te doen. Er is Natuurlijk ook nog het evenementenkalender in de Zandvoortskrant om te bekijken. En dan uh, wordt het weer een leuke week. Want het wordt ook zomer. Hè? Deze zomer. Deze week. Geniet ervan. Want het is nu al warm. Uh, wij gaan ook uh, genieten van het mooie weer. en Emma, ja, ga je nog naar het strand? Uh, nee, ik ga vandaag niet naar het strand. Ik... Nee, je ik hebt een heb belangrijke een... barbecue vanmiddag. een barbecue. We gaan de katten <laughs> opmaken. Nou, geniet ervan. Uh, dit was Goedemorgen Zandvoort. De redactie is gedaan door Rob de Graaf. Techniek en muziek. Maar mijn naam is Ben Zonneveld en ik wens jullie een heel prettig weekend. Zij is een vrouw, en zij is een vrouw.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 halve in de ogen van zo'n klootzak als een gijse Die man bekijkt de wereld met zo'n vrome zure smoel Omdat die zelf niet neuken mag, meent die volaf grijze Zijn medemens die anders is terecht te moeten wijzen Het God te samen op één stoel, wat geeft een lekker machtsgevoel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 dat geldt natuurlijk niet voor zo'n fanaat als die Simon is, die predikt dat God liefde is en vrede en geluk. Niemand man die denkt beslist dat hij nog beter dan God's Zoon is, omdat die alles wat voor zijn begrip ongewoon is, bestempelt als onzedelijk, dat vindt hij zelf wel redelijk. Wie anders is heeft weinig kans Hij wurgt ze met zijn rozenkrans En trapt ze stevig maar devoot Uit zijn humane vitae boot Degelijk en grondig in de goot Maar ik ben een mens En jij bent een mens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 hun God eigenlijk bedoelt. Laat ze maar lullen. Laat ze maar lullen. Laat ze maar lullen en doe wat je voelt. Want ze weten dat hun macht alleen is onze, het van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks onze, meer. Cfm. Cfm. Maar nu eerst het NOS nieuws van 12 uur.